ANWB Verkeersinformatie. Je hoort het al in het weerbericht. Het is mistig in het midden van het land. Zeeland en in Limburg komt nu nog plaatselijk dichte mist voor. En op de A7 vanuit Horen naar zaandam staat voor het knooppunt Zaandam 2 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de A8 verderop richting Amsterdam. Bij Ozaan staat 3 kilometer. Bij Breda zijn er ook werkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Daar staat bij het knooppunt Galder 2 kilometer. En op de A20 gouda Hoek van Holland... zijn het hele weekend werkzaamheden tussen het knooppunt Ketelplein... En en Westerlee. Dat hele stuk is afgesloten tot maandagochtend vroeg. En daarom staat er nu tussen Schiedam en het ketoplein 2 kilometer. Terug naar Breda, de A58. vanuit Tilburg, tussen Ulvenhout en het Knopend Galder, 2 kilometer ook. De Poging Kataloga is een origineel cadeau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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Wij. Oh. Zes minuten over tien. Welkom terug bij de Nieuws Show. Uh, over een klein half uurtje is Onno Blom de boekenman van dienst... en die heeft volgens mij plaatjesboeken meegenomen, of niet? Ja, <laughs> ik, heb het, ik heb het roer helemaal omgegooid. Ja, ik ben van anders, woord naar beeld. Voor mij moet het ook makkelijker worden. Ja, wordt ook al wat ouder. Ja, okay. ja. En wat is nee, dat? Het plaatjesboek waar jij nu aan refereert... Ja. Als dat, maar zo mag je het absoluut niet zeggen. Het is een facsimile uitgave van de bijdrage... die C.S. Notenboom in de jaren 70 heeft geleverd... aan het tijdschrift Avenue. Uh -huh. Hij had daar een, een, een rubriek... waarin hij allemaal dichters voorstelde aan de lezers. En dat is eigenlijk, ja, dat is juist heel mooi als plaatjesboek. Ja, het ziet er ook en weer zeer spectaculair uit. Het ziet er geweldig uit. Um, en de reden dat dat nu verschijnt is... dat Notenboom deze zomer 80 jaar is geworden. En ja. vandaag vanmiddag in het Rijksmuseum... He, zo gaat dat bij uh, Nobelprijskandidaten. Dat, dit, dat is heel uh, anders. een Het is verjaars, een verjaarsfeestje. Vierde, ja. en ga je er naartoe? Nee, ik ben niet uitgenodigd. Nee. Nee. Ik, ben, ik ben natuurlijk geen Nobelprijskandidaat nee. ja. onder de gasten. Nee. Nee. Ja, goed. Nee, hey, okay, even wat verder verder nog? maar dat hoeft ook helemaal ja. niet. Um, ja, er zijn ook twee uh, boekjes uh, vanwege die verjaardag uh, verschenen van anderen. Uh, een een uh, interviewboek van Piet Pirijns en een uh, verjaarsbrief van Alberto Manguel over Notenboom. dus. Uh, verder de nieuwe uh, verhalenbinder van Arnon Grunberg, Apocalypse. Ja, duistere titel met zeer duistere verhalen. En een uh, eerste proeven tot biografie van Lucian Freud. Ontbijten met Lucian, heet dat, van Jordi Krijk. Een schilderij met hem erop. Uh, zijn kapitalen waard. Ik, wou, ik ja. zou liever een schilderij van Lucien Freud verkoop hebben dan naar het diner met zeesnoten wonen. Oh. Dat kan ik je wel vertellen. Oké, okay. hartelijk dank. Uh, dat is meer nou, over een minuut of twintig inmiddels. Rond kwart voor uil. Van Lofzang op de LP. En zometeen een antwoord op de vraag hoe Nederland de oorlog in Indonesië censureerde. Goed, maar nu eerst. Aandacht voor de dresscode van bekende Nederlanders. Ja, iedere week bespreken Cecil Narings en Arno Kantelberg in het zaterdagse magazine van de Volkskrant de kleding van een bekende man en vrouw. De ene keer gebeurt het streng, de andere keer lovend. Dat kan ook. Soms worden de dames en heren in kwestie aangespoord tot meer en dan weer gemaand tot minder. Maar de besprekingen. Ja, zijn ze filijn? Ja, soms wel een beetje filijn, maar dat is juist leuk. De, de toon is toch ook altijd wel positief en opbouwend. Leuk filijn, zou ik het willen noemen. Ondanks zijn die stukken uh, gebundeld tot een boek. Het ligt woensdag in de winkel en het heet Smaak. Ongevraagd stijladvies. En beide auteurs zijn bij ons te gast. Cecile Narings, hoofdredacteur van L. En Arno Kantelberg, hoofdredacteur van Esquire. Goedemorgen. Goedemorgen. We zien er natuurlijk allebei uit om door een ringetje te halen. Uh, maar goed, uh, eerst eventjes, uh, uh, Cecile, uh, hoe... Hoe zijn jullie op het idee gekomen voor die serie? Uh, nou, het is niet ons eigen idee, dat allereerst. Ah, nou ja, wij we werden jammer. benaderd door Corine van Duin, chef van uh, Volkskrant Magazine... die we al beide kenden. en Zij was een fan van een soortgelijke rubriek die Arno voor Nieuwe Revue had. Daarin besprak hij uh, bekende mannen. Toen vroeg ze aan ons, willen jullie dat niet doen... voor uh, Volkskrant Magazine elke week, met dan een man en een vrouw? Daar hebben wij eerlijk gezegd nogal over getwijfeld. Wij dachten, moeten we nou wel beginnen aan de zoveelste afzeikrubriek. en uh, het is al best ernstig wat er in Nederland over de rode lopers komt... Kunnen we dat wel doen zonder elke week uh, nou ja filijn te worden? Ja. Dus we hebben gevraagd, we willen het wel doen onder de dat voorwaarde moet ook wel dat er we... zijn hè? Nou ja. ja, maar wel onder de voorwaarde dat er af en toe een, een buitenlandse icoon voorbij mag komen. Uh, dat we een uitstapje mogen maken. En ook dat we uh, met enige regelmaat positief mogen zijn. en echt Een echte loftrompet mogen blazen. Ja, en dat mocht. Dat was goed. Ja. Ja. En uh, nemen jullie dan alleen maar mensen die echt poseren op de rode loper? Uh, Anna? Of, of, of zeg je nou iemand die in het wild uh, gefotografeerd is... die mag ook uh, besproken worden? Ja, ja. Want dat ja, dan... vind ik dan een beetje... On... Ja, ja. Ja, ik denk als je echt zegt: hier ben ik ik, ik, ik weet dat ik gefotografeerd word, of vind ik nog iets anders dan. Nee, maar het zijn zelden snapshots van iemand oh, die de nee. hond uitlaat. Het zijn uh, inderdaad veel rode lopers. Dat is een dankbaar moment omdat mensen dan ook vrij goed gefotografeerd staan. Maar het zijn ook gewoon uh, publiciteitsfoto's, ook ja. vaker. Oh, Oké, okay. maar hoe kiezen jullie? Nou, het gaat uh, volledig uh, zonder enige ja, Ik zou willen dat er meer beleid achter zat. dan kon we daar een verstandig uh, antwoord op geven. Ja, dan dat krijg is... ik een mailtje van Arno van... ik wil Johan Kruif, wie doe jij daarnaast? En eh, ik mail hem van... Ja, Roy Donners, die moet je doen. Dan zeg hij Roy wie? En dan uh, kijken we of er goed beeld is. En er zijn uh, BN'ers die echt op, in elke uh, beeldbank wel twintig keer staan. Dat is soms wel jammer dat je die niet vaker kunt doen. En sommige moet je echt naar graven. Er is alleen maar oud beeld van. En ja, wie zo slim is om zich nooit ten voeten uit te laten fotograferen... die komt er uh, nou, bij ons niet in. Want u, u moet helemaal ten voeten uit. Ja, dat is het beste wel. Want dat, ook de schoenen zeggen heel veel. Ja. Nou heb ik vandaag even <lacht> gekeken wat er vandaag in de <lacht> ja. Magazine stond. Inderdaad, hier Roy Donders. Dat is een, een Tilburgse stylist uh, Grijp ik. Ja. En daarnaast is er dan gekozen voor Micha, Michella Cox. Ja, ik had natuurlijk ook de zus van uh, Roy... maar die kende ik ook nog niet zo goed. Ja. Roy is een, wij schrijven er twee, drie weken vooruit. Ja. En Roy kwam uh, enorm op. Het bleek een fenomeen, ook onder... Uh, onder nou ja, een Nee, niet alleen buiten oh. Tilburg. Ik nee, zag het in de tijdlijn op Twitter voorbij. komen. Ik dacht, daar moet ik eens naar okay. kijken. We hebben de redactie uit iedereen het gezien. En, uh, dus ik heb een beetje teruggekeken. Ik dacht, dit is, dit is voor, uh, voor ja. Arno... Ja. Maar wie moest er daarnaast? En toen vroeg ik op de redactie: wie moet daarnaast? Roy donders. En toen zei een, een, een stilist: nou, dan niet zo'n stilist als Roy, maar dan een wat, uh, wat, ja. wat chiquere stilist. Die zei, die moet je Michela Cox nemen. Die kende ik niet. Maar... Ja. Dus soms zijn het mensen die wij zelf ook niet eens kennen. Ja. Maar die we leren kennen, daar maakt er een dan studie dan, van. Dan schrijf je het volgende. Kijk, de kleur van de panty matcht met het voorhoofdbandje. Haar jekje matcht met haar slee hak schoenen. Het broekje matcht met haar mouwstukken. Zo matchy matchy dat het alle regels met voeten treedt. Haar krullen zijn opgeflufft, haar oorringen gigantisch. De make-up zit er dik bovenop. En boven haar ogen plakken nepwimpers van de action. Jammer dat het boek met adviezen uit deze rubriek al is Gedrukt. <lacht> nou ja, dan krijgen ze toch wel behoorlijk van langs. Ze krijgen het van langs. Ja, het, de zin was langer hoor. Ik moet toch hier eventjes de eindredacteur de schuld geven. Ik oh. had ook te veel woorden gemaakt. Nee, het stond dat het alle uh, hippe moderegels met voeten treedt. Want het is eigenlijk, uh, als je wil laten zien dat je het hebt begrepen in de mode... dan moet je juist niet alles matchen tegenwoordig. Okay. Zo kun je zien van, oh, en, en Roy Donders is van de school... alles moet bij elkaar passen. Hier een glittertje, daar een glittertje. Ja. Hier pantenprint, daar pantenprint. Reageren mensen... Ja, ja, Zeker. ja. Nee, nou, ja euh, nee ja ik lak het hardst. Maar euh, ja, euh, ja daar reageren wel mensen, ja. ja. En? Overigens altijd in levende lijven positief tot mijn uh, grote uh, <laughs> Dat disrooster. is verbazing, nee. Is er nou nooit eens iemand die in inderdaad... Ja, dat schriftelijk. Ja. Oh, ik las namelijk laatst een recensent die niet naar het boekenbal kon gaan... zonder dat hij een glas wijn over zich heen geflikkerd kreeg. Dat is bij jullie niet zo. Nee, nee. Nee, nee, nou, althans, de laatste boekenbal heb ik verder niks over meegekregen. Nee, het nee zijn... maar wat, wat, wat zeggen mensen dan? Um, nou, op straat zijn, vinden, vinden mensen het vooral hartstikke leuk. Ja, ik word echt staande gehouden door de ja. vreemden. Ja, en ook Om in de dat supermarkt door dat, dat. dat ze het zo leuk vinden en dat, dat ze het zo leerzaam vinden. Ja, maar ik, bedoel, ja. ik, ben, ik ben ook dol op de rubriek, maar ik bedoel, zijn er mensen die besproken worden... en die oh. not amused zijn? Dat, dat ja, wat bedoelde wel, ik eigenlijk. Ja. Ja. En, ja, wat, en, wat, en, wat, en hoe reageren ze dan? Nou, die paar die reageren, die zijn inderdaad not amused. Een enkeling, en dat is trouwens ook echt maar een enkeling trouwens, realiseer ik me... Die is vrij sportief. En die echt, ja, nee, ja, de, bedankt de, voor het de, de, de, de, de, advies. De heel, uh, dat, was, dat was Paul de Leeuwen. Ja. Want het is wel jullie bedoeling... om, om mensen iets bij te brengen. Zit er een missie achter? Jawel, maar dat is wat wij natuurlijk al jaren doen... met onze bladen. We proberen ja. een beetje stijl... in het door een landschap van <laughs> Nederland te strooien. Een beetje te laten zien hoe het ook kan. En dat het echt wel leuk is. En dat je niet heel, heel dom en oppervlakkig hoeft te zijn... om uh, dat interessant te vinden. En dat het wel... Iets, iets kan brengen en dat je, dat het je boodschap kracht uh, bij kan zetten. Maar niet iedereen krijgt advies. Deze vrouw krijgt bijvoorbeeld niet advies die nee, van die is, vandaag. Nee, maar je moet gewoon zo blijven zoals ze is. Oh, dus dat, die verscheidheid is ook wel weer een aanwinst. Ja, minst. natuurlijk, anders wordt het hartstikke saai. Ja. Maar waar sla je jullie zien dus ontzettend veel langskomen. Waar, kan je in iets, iets zeggen van waar wij altijd dan in jullie ogen de plank misslaan? Bij de mannen misschien ja. eens een keer. Laten we de mannen even onder de loep. Ja, nou, dat is vrij overzichtelijk hoor. Ik, dat is een, uh, die die, die, die, die plaat van mij zit al heel lang in dezelfde groef. Maar mannen hebben in Nederland te vrij snel de neiging om alles een maat, één of twee maten te groot te kopen. Dat is, ja, jij kijkt kijk meteen, meteen naar de mannen hier aan, aan tafel. Er zijn er inmiddels drie En waarom ja? doen ze dat? Uh, comfort. Huh? comfort. Gewoon makkelijker. Ja, ja, ja. ja, mijn advies luidt altijd... als je in de winkel staat en je hebt een jasje aan... en het zit lekker en je vindt mooi staan... koop het jasje maar maat kleiner. En dan is het precies goed. ja, uh, dat... ja dan is het buikje opeens weer zichtbaar. En dan, uh... ja, ja, ja, nee, dat is een uh, complex <laughs> <Ja>. uh, <laughs> samenloop van omstandigheden. Nou als je een maatje meer hebt... Draagt dan bijvoorbeeld verticale lijnen. En er zijn allerlei manieren om dat een beetje te verbloemen, optisch. Terwijl ik dan net als je te strak kleding koopt. dan zie je alles zo zitten wat er te veel zit. Ja, te strak. Nee, het is ook niet de bedoeling dat je uh, als in een folie, uh, zeg maar, een worstende folie rond gaat lopen. Dat is ook niet het idee. Maar het is, het, dat is, het is echt vrijstandig. En, en een ander punt van grote zorg, uh, als een relatieve zin, is dat, uh, uh, ja, dat uh, de mijn hoor, maar dat de manchetten van de mouw van een overhemd zelden onder een, uh, de mouwen van het jasje. Die eigenlijk. moeten hier, toch gewoon zichtbaar zijn? We hebben hier helaas uh, te weinig exact. mannen Dank met pakken well. ja, ja. aan tafel. Louis Weers? Ja, het is maar voor is, de helft, is, hè, Louis? Het is te weinig, hè? Te, nou, dat, is, dat wit ik is te, te weinig. meer, maar een mouwen... Nee, nee, dit is exact goed. Maar is alleen, ons, ons, exact ons, ja, alleen je smokkelt een beetje. Want okay. eh, ah, ja. als je gaat als je staan, <laughs> denk ik dat het juist wel niet... Maar ik, ga, het is, ik ga even staan. Ja, zou je willen doen, ja. ja. Louis Weers, onze jasje. gast van zometeen, die gaat nu staan, heeft een jasje aan dat in mijn ogen nou, te dit, krap is. Ja. Ja. Ja, het jasje, kerk, kerk, kerk, kerk, ja, dat jasje. Het kan niet vorm, hij ja, ja, ja, ik corrigeer dat natuurlijk. dat door mijn kan niet eens nee. dicht. Nee. maar dit hoort ook. Dan krijg je geen aandacht meer of de knoopjes. Nee, maar ik vind dat lekker. Nou, zeg eens, dit is wel heel curieus. Want hier rechts komt hij. En links niet, dit hebben nog helemaal wakker. Ik denk dat hij een los volgt. Het nee, alleen maar losse kollen en losse zetten. Nee, dit is, een dit een is natuurlijk een beetje gemeen, want juist. mensen denken: we gaan naar een radioprogramma. Het maakt niet zoveel uit wat we aan hebben. Ja. En dan komen nee, nee, ze hierin is... terecht. Ja, sorry hoor. Ja. Maar Arno, luister ja. eens: mijn indruk, als je als, je, als man de, de stad in gaat, je gaat ook in kledingwinkels kijken. Het maakt echt werkelijk bijna geen ene moer uit in welke winkel je bent. Het ziet er ongeveer allemaal hetzelfde uit. Stuk en nog, het ziet er ook hetzelfde uit als tien jaar geleden. Nee. Het is van een ongelooflijke saaiheid. En als het dat niet is, denk je. Ja, wacht even, ik ga toch niet in een tutu straat op. Nee. Bedoel, dan komen er opeens kanten en roesjes en weet ik veel wat allemaal. En mannen? Ja. Oh. ja die maar, heb je waar ook niet. winkels komen Nee, ik heb vrienden die dachten dat ze. Ja, nee, nee, maar ja. die komen dan. Uh... Nee, we hebben allemaal onze. Ja, maar, uh... Nou, kijk, het is, uh, de man heeft de neiging om zich uniform te kleden. Want dan, dan ga je op in, de, in, in, ja. in die grote massa. En dat is een beetje cultuurhistorisch bepaald... dat wij Nederlanders dat überhaupt graag willen. We willen daar niet bovenuit steken. Ik generaliseer enorm. Mm -hmm. uh, dus de spijkerbroek is, uh, is uh, uh, onvermijdelijk overal. Ja. Uh, wat op zich grappig is. spijkerbroek was ooit natuurlijk het, het, het, het, het, het, het teken van rebellie en uh, opstandigheid... En voorheen was het ook gewoon een workerswear, Maar en nu is het echt de uniform van de burgerlijkheid. Want iedereen draagt een spijkerbroek. Ja, tot aan John de Mol toe, zag ik in jullie boek. Ja, ja. dan zeg ik ook nog, draagt dan... Nou ja, ook binnen die spijkerbroek heb je natuurlijk een heel palet aan uh, uh, minder en, en, en aantrekkelijkere spijkerbroeken. Geen hey, voorgescheurde spijkerbroeken, in ieder geval, of gebleven spijkerbroek. Ja, dat spijkerbroek. vind ik echt een welvaart. Uh, ja. even, nog even, die besprekingen van bekende personen in het boek worden afgewisseld met stijlarchetypen. Je hebt daar bijvoorbeeld de zigeunerin, waar dus die vrouw van die koks ja. is daar een mooi voorbeeld van. De schooljuf. Uh, waar, waar, jullie dachten, we moeten. Jullie hebben dat ook gewoon gezien, dat iedereen in een bepaald ja eigenlijk in een bepaald hokje zit. Ja, je hebt er bepaalde herhalingen van zetten. Je ziet uh, een aantal keer echt iets, iets terugkomen. En het, het gezellige buurmeisje is zo iemand... daar kun je er best wel veel onderscharen. Dat is echt een Nederlandse archetype. Wie valt daar onder Daar valt die wat je blok uh, onder. Bijvoorbeeld Erika Terps in de, in de oudere categorie. Gezellig buurmeisje. Ja. Laura Versterg. Uh, en Leonie Saas is dan in het boek het, het, het, het, het, het uber-buurmeisje. Ja. Die, uh, ah, joh, dat maakt mij niet zoveel uit. Die let er niet zo op. En je hebt er altijd lol mee. Uh, Anna Drijver is ook een gezellig buurmeisje... die ik dan graag meer als diva zou willen zien. Maar het mooie is, in het boek staat ze uh, afgebeeld... bij een Gouden Kalverengala in een heel simpel jurkje... En ik sprak haar een keer op een feestje. En toen zei ze van nou, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Ik moet er wat meer uitpakken. En de laatste kalveren stond zij daar. Als een ware diva. Ik had gezegd, let een beetje op Mathilde Willing. Die kant moet je op, dat kun je. Hè? Met dat, uh, dat is hoofd van dat figuur. En toen dacht jij, yes. En toen zag ik haar daar werkelijk met fantastische haardracht. En een, en een gigantische jurk van Jan Dat dacht ik zo, dat die heeft geluisterd. Ja, ja. Ja. Dus de, de, de schooljuf, wie valt daarom? De schooljuf, uh, ja, archetype Loes Haarsdijk. Daar valt onder Gerry Verbeet... Oh ja. En die doet dat heel goed, vind ik een van de van de best geklede vrouwen op televisie. Uh, wie valt er nog meer onder? Uh, ik god, ik weet het nou niet. Ja, Schooljupjes, school... een beetje een beetje, beetje streng. streng, beetje streng. Ja, ja, ja. Hooggesloten, keurig, netjes, pasteltinten, niet te dol. Ja. Wat heb je van mannen archetypen? De dikke deur? Ja, de, de dikke deur. Dat is zeg maar Hans Wiegel. En, ja. en uh, Hans, hij, Hans Wiegel Junior. Um, uh, Hans van Balen. Hans van Balen, dankjewel. Ja, uh, uh, Opsteld hebben we ook nog. Ja, uh, dat is deur, uh, ja. Ja. een schoolvoorbeeld van een dikke deur toch? Ja, nou, aan dikke deuren die kun je zien. Je ziet dat ze stiekem heel thuis altijd een kapiteinspet uh, dragen. <laughs> Daar ken je de dikke deur. Aan de Pim. Hè. De Pim is een, de, wat, wat eigenlijk een beetje door de vastgoedsector is overgenomen. Dus mannen met uh, hele dikke stropdassen. Uh, want Pim heeft wat dat betreft, Pim Fortuyn is dat uiteraard, die, ja. uh, die heeft wel schoongemaakt. Nou, dat is nog wel goed. Ja, ja, ja. Nou, ja, ja, ja, ja, die Fortuyn was natuurlijk een bijzonder man aan alle kanten, maar uh, zijn kledingstijl ook zeer zeker. Goed, oké, okay. tot slot één stijladvies, uh, uh, Cecile. eentje voor de dames, <lacht> iedereen, uh, waar iedereen iets aan heeft. De spiegel is je beste en eerlijkste vriend. Kijk okay. daarin voordat je de deur uitgaat. Ook van achter. Ja, maar goed, dan moet je wel weten waarnaar je moet kijken. En dat ja, is maar natuurlijk dan moet je best. eerst het boek lezen of een abonnement ja, ja. nemen. Okay. natuurlijk. Durf jij überhaupt nog in een, uh, noem maar wat, in, in een joggingpak naar de Albert toe? Denk je dat ik een joggingpak heb? Ja. Je jogt nog wel eens. Was hier er niet zo uit? Nee, ik heb, ik heb geen kleding, want ik doe aan spinning. En ik heb tennis, okay. een tennis auto. Nou ja, goed, rolkje. zoiets. Uh. Um, nou, ik woon uh, gelukkig in Utrecht. En uh, ik, dat zul je net zien: dan ga ik zonder make-up en een platte schoenen en een oude jeans naar de Albert Heijn. En dan word ik daar bij de Prij aangesproken door een buurvrouw die de rubriek zo leuk vindt. En ik denk: Oh, mensen, <lacht> hoe loop ik er nou bij? Nee, eh, ach, ik, ik, ik kies waar ik uh, hoe. Uh, Precies, want in je gewone leven uh, kan het toch. Nee, gewoon... natuurlijk niet. En ik, ik, als ik ergens kom met een rode lopen, dan ga ik met de rug tegen de muur, sluip ik naar binnen. Ik ben als de ik zelf gefotografeerd, ja. want ik uh, luister ook niet altijd naar mijn eigen regels. En Arno is het bij jou? Nou. Uh, of, de joggingbroek is dit? Of nee, de Popperier is de... de... een spijkerbroek of weet ik van wat. Ja. Het, ja, en nou, met een, nou, niet met een oud t-shirt? Jouw, ja, uh, ja, ja, ja, ja. Probleemloos ja, ik vind dat ik veel minder uh, streng ben uh, voor mijn zelf dan uh, uh, Cecile. En waarschijnlijk zijn mensen sowieso minder streng voor mannen, of is dat niet zo? Ja. Ja, IJsselaard. Ja, ja, ja. Zei hij hoopvol. Ja, ja. Zee, nou ja, klopt ja, op, inderdaad. Op dit terrein wel. Oké, Goed, dank jullie wel. Uh, hoofdredacteur van Elsie Silnarings en hoofdredacteur van Esquire Arno Kantoberg. In aanleiding van hun boek Smaak, ongevraagde stijladvies. Een heerlijk boek als je er zelf niet in voorkomt. Een uitgave van Bertram en de Leeuw. ligt woensdag in de winkel als u deze informatie nog wil nalezen. Kunt u ook altijd op onze website terecht. www.nieuwsshow.nl Tijdens de laatste maanden van de koloniale oorlog in Nederlands-Indië... werden hevig strijd geleverd tussen Nederlandse troepen... en Indische vrijheidsstrijders. Niet eerder vielen tijdens deze oorlog zoveel slachtoffers... als juist in die periode. Maar het thuisfront had er geen weet van. De voorlichters van het leger deden er alles aan... om de berichting over die bloedige verhalen te beïnvloeden. Kritische journalisten werden geweerd... en oorlogsbeelden kwamen niet door de militaire censuur. Die strategie bleek behoorlijk Succesvol. Tenminste, dat constateert historicus Louis Sweers. U bent gisteren afgestudeerd? Afgestudeerd? na gepromoveerd. Ja, dat ja, ja, is ongeveer hetzelfde, hè? Ja, juist. Um, uh, het heet de gecensureerde oorlog. Uh, is dat uh, iets wat u zeg maar al van tevoren ontdekt dat alleen bewijs zocht? Of liep u daar per ongeluk tegenaan? Uh, nou ja, wat betreft Indië is natuurlijk... Ja, elke oorlog wordt min of meer gecensureerd yeah. waar? Maar uh, bij Indië uh, zie je dat het steeds erger werd. Dus in de loop van de, van de tijd. En met name naar die laatste periode toe, 1949... dus na de tweede actie, die was in de kerstdagen van 1948, nietwaar. Uh, daarna werd de pers eigenlijk... Uh, geweerd uit al die uh, gebieden, uit die operatiegebieden. En dan moet je toch denken aan de binnenlanden van Java en Sumatra met name. Het is een enorm groot gebied, uh, heel erg bergachtig. En daar zitten honderdduizenden guerilla's, Indonesische guerilla's. En uh, natuurlijk die Nederlandse soldaten, vooral veel dienstplichtigen, zaten op die buitenposten met 20, 30, 40 man. En die werden echt s'nachts heel vaak aangevallen. Zo, er was één grote full-scale uh, guerrillaoorlog in die periode, zeg maar... Januari 49 tot, uh, tot de zomer van 49. Want dan uh, zijn die onderhandelingen opgestart. langzamerhand uh, komt er ook een overeenkomst met Van Rooijen uh, en Van Roem overeenkomst. Maar die periode, dus het eerste halfjaar van 49, is volkomen genegeerd. Althans, uh, de pers uh, mocht er niet meer bij komen. De lege correspondenten en fotografen en kamermensen kwamen ook niet meer langs. Zo, uh, geen pers meer. En ook geen beelden. Want het was duidelijk dat er missen. dat is nu in ieder geval duidelijk geworden. Ja. Dat gewoon oorlogsmisdaden gepleegd. Werden. Nou ja, misdaden. Oorlog is natuurlijk uh, altijd. En zeker een guerrilloorlog is een vuile oorlog. Ja. Van beide kanten zijn er vreselijke dingen gebeurd. Maar om je een idee te geven. wat er in die periode zich heeft afgespeeld. Uh, aan de Nederlandse kant uh, sneuvelden 1200 soldaten. 2500 raakten er gewond. Dat is het hoogste aantal in het hele, van het hele conflict. Aan de Indonesische kant uh, zijn er 46.000 doden gevallen. en, en, en tienduizenden burgers. Ook, hè. En, en wat kregen Nederlanders daar destijds van mee? Nou, uh, er werden wel hele kleine persberichtjes geplaatst... waarin stond, die waren vrijgegeven... Hè, dus uh, daarin stond van, oké... Okay, um, er uh, zijn bendes, rondzwervende bendes. Zo werden ze geframed natuurlijk ook. Ondertussen wa waren het wel uh, duizenden en duizenden guerrillastrijders. strijders Maar het waren, uh, uh, dat werd geframed als rondzwervende uh, bendes... waar we inderdaad wel last van hadden. En daar moesten we een eind aan maken. Zo op die manier. Maar, uh, maar de, de krantenlezers en ook in de tijdschriften... Opinieweekbladen en in de geïllustreerde weekbladen... die, die door, door miljoenen mensen werden ge gelezen in die tijd ook al. Denk aan de Panorama, die was er al. He, de de de administratie is ja, de wereldkliniek ook. Uh, dus heel veel mensen kregen daar wel uh, reportages te zien. Maar dan had je toch het beeld van ja, de opbouwmissie, zal ik maar zeggen. En wat Humani voor beeld stond daar dan bij? Ja, zo die hu humanitaire kant. Okay. Waar ze een waterput aan slaan. Nou ja, ja precies. Van, van, van, op nou, een scholtje. Ja, nou ja, ook zoals in Oeruzgan, zou ik maar zeggen. Maar het verstrekken van voedsel, kleding, uh, medische zorg. Dat deden ze ook wel. Ik bedoel, Zeker. Maar daar, hebben, daar zoomden ze vooral op in. Maar, maar, maar is het ook logisch? Ja, oké, okay, dat is een keuze. De voorlichtingsdienst, daar gaat het boek ook over... hebben gewoon heel daarover gebrainstormd natuurlijk. Hoe gaan we dat handelen? Ja. Nou, op die manier. Ik, ik begrijp het wel aan de ene kant. Uh, is het ook een truc om natuurlijk... Uh, rust te creëren op het thuisfront in Nederland? al die moeders die hier zaten... waar 150.000... Militairen daar toen, waarvan de meeste dienstplichtigen waren, die dus vaak al drie jaar zaten. Dat was helemaal niet de bedoeling. Zo, er was heel veel aan de hand. Dus rust is een belangrijk punt. Nou, als je niks laat zien, oké, okay, dan blijft het rusten. Ja, maar die, die, die militairen zelf. Schreven die geen brieven of uh, hielden die geen dagboeken bij... waarin er ja. stond wat er werkelijk aan de hand was? Tuurlijk, er werden brieven gestuurd. Uh, die werden ook soms wel gecensureerd, maar er kwamen ook brieven door. Die naar, naar, naar, naar, naar, die naar huis werden gestuurd. En in die brieven stond inderdaad, het is die hel. en uh, We moeten hier vechten en, uh, om te overleven en zo. En die brieven werden soms doorgestuurd naar, naar het parool, om maar iets te noemen. Vrij, mm -hmm. Vrij Nederland heeft ook brieven gepubliceerd. Ja. Maar... In die tijd hadden die soldaten nog eigenlijk geen camera. Nu we allemaal een mobieltje en een camera. Maar dat hadden ze niet. Zo, er waren geen visuele bewijzen. En uh, die zijn niet meegekomen. Dus een brief werd wel gepubliceerd. Werd ook ontkend door, door de, pol de politieke en militaire top. Van ja, zo erg is het niet. Het werd gebaggetaliseerd, gen uh, genegeerd ook. En natuurlijk... Uh, uh, in, de, in de conservatieve pers... de Volkskrant was heel conservatief toen... Hè, katholiek, uh, trouw... Uh, heel christelijk en ook heel erg regeringsgezind... Uh, Elswies Weekblad... daar werd dus gezegd, ja, er is helemaal niks aan de hand natuurlijk. Dus dan... de waarheid wel, hè, geloof ik... en het parool, begreep ik. De waarheid was ook kritisch, maar dat, dat, is, een, dat is een complex verhaal... de waarheid, hm. want... Uh, uh, maar goed, um, ja, dus dat kwam, er kwamen wel brieven door. Maar die werden toch ook weer ontkend. En die hadden geen, dat is belangrijk, omdat er geen beelden waren, hadden die brieven eigenlijk geen impact. Er ontstond geen publieke verontwaardiging. En uh, wat is een van mijn, uh, wat ik ook aanhaal, zonder beelden uh, maak je die oorlog niet inzichtelijk. Als je geen uh, platge... Uh, uh, als je geen uitgebrande kampongs kan laten zien, of uh, burgerslachtoffers, en je kan het niet, het wordt niet gevisualiseerd, ja, dan, dan, dan is het er niet. Die beert die zijn er wel, want er zijn beelden die dus niet door de censuur kwamen. Er werden wel beelden gemaakt, want er waren ook mensen met, met camera's die, ja. die wel het een en ander vastlegden. Zeker, ik ben natuurlijk ook door die, door die archieven heen geworsteld, ook door die beeldarchieven. Uh, ja, Ik constateer dan wel over deze periode, waar we het nu over hebben, 49, dat er ook heel veel beelden weg zijn. Zo, er mm -hmm. zijn ook uh, behoorlijke lacunes in die archieven, hè. Uh, maar was er een soort mi militaire fotodienst of zo? Ja, dat was, uh, die, oh, ja dat, uh, die militaire dienst... Dan moet je ook voorstellen, er werkte 200 mensen, een hoofdkantoor. Met 50 correspondenten op de buitenposten. Maar die hadden fotografen dus? Die hadden ook eigen fotografen. Zo, ze legden wel zaken vast. Dat ging dan in die jaar rekte het archief in. En dat werd niet. Ge... En dat is nu nog eens te vinden? Nou, deels. Uh, dus, dus dat werd niet gedistribueerd aan de pers. En dat ging het archief in. Dat was dan alleen toegankelijk voor, voor de, voor de militairen. En dat is later ergens gedeponeerd. Gede en daar ben ik ingedoken in die archieven. En daar kwam wel het een en ander uit. Ja, ja wat kwam er bijvoorbeeld uit? Nou ja, dat er natuurlijk gewoon wel. Wat uh, zag u op die beelden? Er zijn een aantal foto's in het boek ook te zien. Ja, je hm. ziet uh, schade, strijd en burgerslachtoffers natuurlijk ook. Ja, Zoals het uh, bij oorlog uh, toegaat. Ja, uh, gewoon uh, de hele dorpen die werden uitgemoord of... Uh... Nou, er werd natuurlijk uh, in die periode... het eerste half jaar van 1949... om maar een idee te geven... 1200 luchtaanvallen uitgevoerd... met gevechtsvliegtuigen... met uh, boordwapens en bommen en wat dan ook... op kampongs, en op uh, Indonesische stellingen... en, en, en legereenheden... om ja, een idee te geven hoe omvangrijk het was. Daar is niets van te zien. Aan de andere kant... Indonesiërs waren natuurlijk ook geen lievertjes... die legden overal bommen en bermbommen... en er zijn in diezelfde periode... Alleen al op oost en -Midden, midden Java 500 Nederlandse voertuigen, panzervoertuigen, jeeps met inzittenden op een bom gereden met allerlei gevolgen. Zie je niks van? Er zijn de afgelopen tijd zijn er een paar procedures gevoerd door dorpen die zeggen: luister, daar is gewoon een deel van de bevolking hier uitgemoord. Zijn er nou ooit verzoeken geweest, eigenlijk om dat fotografisch te bewijzen? aan de hand van dit soort archiefstukken eigenlijk. Want mm -hmm. het is natuurlijk precies uh, bewijzen, nul eigenlijk... bleken ook tegen die re rechtszittingen. Het was maar wat ze zich herinnerden. En de Klop. rechter zei af en toe, ja, ik bedoel, iedereen kan wel wat uh, mm -hmm. roepen. Zouden nou, die daar te vinden zijn? Nou ja, ik heb natuurlijk al die archieven doorgespit. En als je naar de fotoarchieven kijkt van, uh, van de legervoordelingsdienst dan... Dan vind je daar, op een enkel beeld na, niet echt bewijzen van, van gruwelijkheden en van, van grootschalige uh, militaire activiteiten. Zeg maar, eh, die 1200 luchtaanvallen op kampongs en, en, en, en stellingen, daar zijn geen visuele bewijzen van te vinden, nu op dit moment. Nee. Was het trouwens moeilijk om toegang te krijgen? Nou, het is tamelijk complex, maar ook, ik heb ook een Indonesië onderzoek gedaan, daar is het ook niet eenvoudig. De Indonesiërs hebben ook wel moeite met hun eigen geschiedenis. Uh, net zoals wij daar ook mee worstelen, zal ik maar zeggen. Maar zou je kunnen zeggen dat er sprake was van een propagandaoorlog? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. Dat wordt, uh, uh, in de aanvangsfase is de pers, mag de pers er nog bij en mag ook mee. Maar dat wordt dan uh, zo uh, in 1948, wat ik al zei, 49 mm -hmm. steeds minder. En het wordt ze dus helemaal weggehouden. Maar het is dat... Tot... <tus> op de dag van vandaag is dat eigenlijk niet veranderd. Nou ja, je, je zou kunnen kijken, nou als je kijkt naar Vietnam... Amerikanen, en, uh, nadat de Fransen het uh, daar helemaal, uh, dat helemaal niet goed gingen... namelijk die Amerikanen het over in Vietnam en die kiezen voor die openheid. Dus het journaal in de Amerikaanse televisie opent elke avond met uh, de gevechten in Nang. Je ziet Amerikaanse jongens sneuvelen en gewond raken en kermen. Je ziet het allemaal in kleur, hè, met geluid... Nou, dat hakt erin. En in, in, in, in die hele jonge generatie... Maar dat hebben ze geweten. Ja, dat hebben ze geweten. Want, want wat gebeurt er dan? Als je die openheid, als je daarvoor kiest... dat die verdeeldheid in die Amerikaanse samenleving... neemt enorme vormen aan. Er ontstaat bijna een interne strijd in Amerika. En dat komt doordat die openheid was ingevoerd. En toen werd het toch in een razend tempo uh, t, uh, teruggedraaid? Want bijvoorbeeld uh, tijdens de Irak-oorlog... was het opeens weer zo dicht als een huis. Klopt, klopt. Ja, de openheid uh, zorgt dus voor vaak grote verdeeldheid... in, in het thuisland, zal ik maar zeggen zeggen En natuurlijk ontstaan demonstraties en toestanden. En dat heeft dan meegewerkt aan het beëindigen van die Vietnamoorlog. Dat zou je kunnen zeggen als je dat nu extrapoleert of zegt van hoe was het nou in Indië? Als er nou openheid was geweest, was die bevolking dan massaal tegen de hoop gelopen, tegen die oorlog. En had gezegd ja we moeten ermee stoppen. Ja, dat is een what-if-vraag. Ik kan ook geen antwoord geven wat er dan zou zijn gebeurd. Nederland was een verzuilde maatschappij. hiërarchisch heel erg uh, uh, gestructureerd. Uh, ja, dat is maar de vraag of het dan uh, sneller zou zijn afgelopen. Belangrijk onderwerp en goed gevonden. Gefeliciteerd met uw promotie. Ja, dank u. U hoorde uh, historicus Louis Zwitsers. Het ging dus over de militaire censuur ten tijde van de koloniale oorlog... die in Nederlands-Indië werd gevoerd. Dank u wel. Man, stop er uiteindelijk mee. Must get out, moon Gel five. Gelukkig wel, anders gaan we niet aan Onno Blom toe. Zo is het. Uh, Onno, wat voor dat boeken. Dat zou toch jammer zijn. Ja, het zou heel Lieke? jammer zijn. Ja, ja, heel jammer. Vertel. Ja, wat zal ik vertellen? Ik heb uh, een uh, grote stapel boeken meegenomen. Maar ik wilde eerst eventjes uh, een, een, een nieuwsfeit uh, melden. Namelijk dat ik gisteren een brief kreeg van ja. Lex Janssen. De uh, directeur van de Arbeiderspers. Ik heb daar wel zijn boek uitgegeven. Dus hij is ook... Mijn uitgever, dat maar dat is hij inmiddels niet meer, want nee. uh, hij stopt ermee en vanochtend stond in de Volkskrant. En dat is uh, een laatste in een reeks van veel stukken over de teleurgang van het boek en het feit dat WPG-uitgevers, dat zegt de mensen misschien zelf niet veel, maar binnen die, uh, uh, dat conglomeraat huist De bezig Bij, Querido, Nijgen van Ditmar, maar ook Vrij Nederland, Voetbal International. Uh, is in onwaarschijnlijk zwaar weer terechtgekomen. En dinsdag zal waarschijnlijk worden aangekondigd... dat er een heel groot deel van de uh, werknemers zal worden ontslagen. Er staat dus... een slopende combinatie van aanhoudende recessie... teruglopende advertentieinkomsten, dalende tijdschriftoplagen en boekverkopen, plus het veranderende leesgedrag. Ja. Dat is het. het ik, ik, denk, ik vrees ook dat er meer aan de hand is dan alleen crisis... Um, en alleen digitalisering. Uh, ik denk dat, uh, dat uh, de positie van het boek... echt een, uh, een wezenlijk andere aan het worden is uh, in de samenleving. Tot mijn verdriet natuurlijk. Maar ja, goed, ik spreek ik hier voor eigen parochie. Dus ik denk wel dat we, dat we inderdaad uh, uh, meer uh, treurige berichten zullen krijgen in de trant van? Jammer. Ja, nou ja, dat er mensen uh, weg zullen moeten gaan. Ik kreeg ook een, een mailtje van, uh, van Maart het Hart... die zich afvroeg, omdat dit natuurlijk allemaal werd aangekondigd... ook uitgegeven door de arbeiderspers... of hij zijn nieuwe verwalenbundel nog wel kwijt zou kunnen. Nou, nou denk ik dat dat zo erg niet is... want iedereen wil dat boek lezen... en dat verschijnt nog wel in grote stapels... maar uh, het zal niet makkelijk worden... En als, ik, als je het hebt over uh, hoe dat gaat met die uitgeverijen... de AP was oorspronkelijk ook de uitgeverij van Cees Notenboom jarenlang. En die is daarna meegegaan met een boze redacteur, Emiel Brugman... die zijn eigen uitgeverij begon en is inmiddels is Notenboom geland bij de, nee, de bij. En dat is weer het vlaggenschip van WPG. Het enige, de enige uitgeverij die het nog goed schijnt te doen. Want die cijfers zijn natuurlijk altijd lastig te interpreteren. En Notenboom is deze zomer 80 geworden. Dus die kan het hele boekenlandschap overzien. En ter ere van zijn verjaardag uh, zijn er drie boeken verschenen... waarvan het belangrijkste en ook het grootste... Hè, want groot, moeilijk altijd... Kwantiteit is ook een kwaliteit. Het is een heel groot boek voor een groot auteur, en dat heet Avenue. En uh, daarin kan je de facsimile vinden, dus de, de ik zou zeggen letterlijke uh, weergave van uh, de rubriek, de antologie die Notenboom tussen 1976 en 1990 deed verschijnen in Avenue, waarin hij talloze uh, dichters voorstelde uit de, de wereldpoëzie. En het aardige daarvan is dat Notenboom in die tijd uh, schreef voor NRC. En die ging toen in 1976 naar de Avenue. En dat mensen hem op straat aanspraken van... wat gaan we nou krijgen? Je gaat toch niet op glimmende, glimmende bladzijden uh, schrijven? Met, tussen de dameslingerie. Daar werd enorm op neergekeken, maar dan trok hij zich niks van aan. En hij schrijft prachtige reisreportages voor Avenue. Die staan niet hierin, maar wel, zijn natuurlijk wel... in zijn verzameld werk terechtgekomen. En die antologie met gedichten die eigenlijk ontzettend moeilijk waren. En dat, is wel, dat vind ik wel aardig. Dat is misschien toch ook iets wat bijna niet meer kan. En in die zin heeft dat te maken met die hele treurlis van dit moment. Op die glanzende pagina's kwam hij dus met Ensensberger... Herbert, Rielke, Pavé's een aantal keren. En, en uh, W.F. Hermans werkte daaraan mee. Hugo Klaus werkte daaraan mee. August Willemsen, de geweldige vertaler van Pessoa. Um, en het is leuk dat, dat de, de bezig bij dat boek in facsimile heeft... Uh, afgedrukt. Want daar aan de, alleen aan, de aan het letterbeeld, ja, het is radio, dus het, het valt lastig mm -hmm. uh, te beschrijven, kan je zien dat we dat nu nooit meer zouden doen. Het bestaat uit collages. Hè, dus het wordt, uh, uh, de, de inhoud van de gedichten wordt op een bepaalde manier uh, daar wordt op geassocieerd met de beelden van die schrijvers. En het staat helemaal vol met hele lastige uh, poëzie. Dus dat is eigenlijk een Fremdkörper. En dat is, het is ontzettend leuk om dat te zien. Maar Wat een project als je dit ja, ziet. Het als je een uitgever failliet wil hebben om het nou, nou heel dat... flink... Te zeggen dan, moet je, dit ja, dan doen. moet je dan moet je dit doen nou maar daar ik hoop dat oh, is, dat ja is maar dat is toch wel juist het mooie ervan vind je niet Peter ik bedoel dat is ja, geweldig fantastisch. Ja, ja nee, nee doet dus, zitten. Okay, ja. maar je op deze afstand al is, onwaarschijnlijk is, smakelijk uit ja, okay, ga door ja, oké okay. um, nou, ik wil nog even zeggen noten je doet hem natuurlijk tekort om hem alleen maar als bloemlezer in dit uh, uh, hij wordt door uh, Alberto Manguel wereldberoemd schrijver uh, getypeerd uh, door, um, door iemand die de werkelijkheid als het ware steeds nieuw maakt. Er is een heel beroemd, beroemde bundel van Notenboom... die vertaald is in talloze talen. Die heet Notenbooms Hotel. En die is in het buitenland als nomads hotel vertaald. En hij zegt, dat klopt niet. Notenboom is geen nomade. Hij reist niet steeds van de ene plek naar de andere. Maar Notenboom is overal. En hij stuurt eigenlijk onze blik. Notenboom leest het landschap als een boek. Hij voegt er iets aan toe. En dat is natuurlijk wel mooie lof die je kan krijgen. En dat is ook wat mij in dat werk van Notenboom aanspreekt... Die hele, de, de manier waarop lezen, schrijven, reizen, kijken met elkaar samenvalt. En, en daarin is hij toch wel een heel uh, bijzonder geval... in de Nederlandse letteren, dus uh, van harte C's. Um, Notenboom heeft uh, veel met uh, schilders ook samengewerkt. Het is aardig, hij zegt in een interviewboekje met, uh, van Piet Een boekje, dat klinkt uh, neerbuigend, dat zo is het niet bedoeld... want het is, uh, het is een heel mooi lang interview... gebaseerd op gesprekken van tientallen jaren... Zegt hij, uh, uh, zegt hij daar iets aardigs over. Namelijk als je met een dichter, als een dichter met een schilder samenwerkt... aan het eind van zijn leven heeft hij, heeft hij schilder, schilderijen die tonnen waard zijn... maar de dichter heeft alleen wat oude bundeltjes uh, om, uh, om aan zijn weduwe uh, over te doen. Uh, maar zo is, het, zo is het natuurlijk niet. Hij uh, heeft een grote bewondering ook voor de schilderkunst. En een van de beroemdste en... Uh, ja, de hoogstaanste schilders van de afgelopen halve eeuw is Lucian Freud. En daar is nu voor het eerst een proeven van biografie over verschenen. Ik zeg dat zo omslachtig, omdat Freud altijd bij leven iedereen die ook maar dreigde iets over zijn leven op te schrijven... Of, of neigde naar het schrijven van een biografie... met de dood heeft bedreigd. Het schijnt dat, een, dat er zijn volgens mij twee manuscripten van biografen... Die, die ervan af hebben gezien... omdat ze midden in de nacht heigtelefoontjes kregen... en ook dat er hele zware jongens aan de deur klopten... Waar, op grond waarvan ze dachten, nou, dat zal ik maar niet doen... Uh. En de, de schrijver van, uh, van dit boek, uh, uh, die Gerardy Greik heet... en die de uh, hoofdredacteur van uh, de Stadler was... die heeft Freud in de laatste jaren van zijn leven onophoudelijk gestolkt. Net zo lang tot hij, en zo luidt de titel van dat boek dan ook... ontbijten met Lucien, totdat hij met Lucien af en toe mocht ontbijten. En uh, van die gesprekken heeft hij, op die gesprekken heeft hij dus een biografische... Uh, schets gebaseerd. En het gekke van dat boek is nu... dat ondanks het feit dat ik... ja ik ben natuurlijk zelf biograaf... en een ongeneeslijk fajuristisch ben... dat dat boek iets ongemakkelijks heeft. Eh, op de eerste pagina's introduceert de schrijver... al zijn eigen kinderen... die bij Lucien zo leuk op schoot zitten. Alle krabbeltjes die naar zijn eigen leven uh, verwijzen... Die, die noemt hij ook. En dat, dat leven van, van Freud... en dat wisten we ook wel een beetje... dat is een... Ja, dat is een, een chroniek schandaleuze uh, van je welste. Hè? Hij had uh, gewoon veertien geregistreerde kinderen, maar misschien wel dertig ongeregistreerde. En dat is dan de man die zei: I don't like babies. Hè? Dus hij besteedde ook helemaal geen aandacht aan zijn kinderen. Behalve als die meisjes, die dochters van hem, in de bevallige leeftijd kwamen. En dan, liet hij, dan, dan, dan ging hij die naakt schilderen. Uh, hij, hij was iemand die van gokken hield. Maar eigenlijk alleen als hij geen geld had. Want verliezen, dat was aantrekkelijk. Dus hij maakte schulden. En dan, dan dreigde hij zelf in elkaar geramd te worden. Uh, nou ja, dus je krijgt een, een stoet van roddelachtig materiaal. Uh, wat je natuurlijk eigenlijk wel graag wil lezen. Maar waar je je toch een tikje ongemakkelijk bij voelt. En tegelijk... En dat is natuurlijk wel, uh, ja, dat is niet zo fijn voor het, voor het boek... maar het is misschien ook niet de opzet van die schrijver geweest... brengt het het mysterie van die schilderijen... die natuurlijk enorm, ik weet niet of iedereen die schilderijen kent... Mm -hmm. maar die zijn heel erg confronterend, maar tegelijk mysterieus. In de, in de compositie, uh, het, is, het is heel openhartig en schokkend... maar toch vraag je je steeds af, hoe zit dat nou met dat werk? Wat, wat wordt hier nu verbeeld? En het gekke is, hoe meer... Uh, feitjes over dat leven, over je worden uitgestort in dat boek van Freud... Hoe, hoe verder weg eigenlijk dat mysterie van Freud komt. Dus ik denk dat we nog wel in de mm. toekomst een boek te, zullen, te zien zullen krijgen... wat daar wat meer licht op werpt. Arno Lumberg. Ja. U kent hem allemaal. Er was ook een leuk nieuwtje over Grunberg deze week. Ja, um, dat is een creatieve proces uh, vastging, precies, laten leggen. Ja. Uh, Grunberg doorgemeten heet dat. Ja. Wat hij gaat doen is dat hij uh, binnenkort... Uh, ik geloof dat, ze, dat de wetenschappers een apparaat hebben... wat je op je hoofd kan zetten om hersenactiviteit te meten. Ja. Dat gaat hij op zijn kop zetten als hij... Uh, aan het schrijven is. Want hij wil eigenlijk ja, het eigen schrijverschap uh, ontmythologiseren. Hè? Dus wat gebeurt er nou? Wat is er nou een In welke zin is schrijven nou een andere hersenactiviteit... dan, uh, zoals hij zelf zegt, hè, flirten met een bejaarde dame... of ruzie maken met de treinconducteur... Dat, dat, dat gaat nog wel iets heel uh, aardigs uh, opleveren, want hij gaat als het ware embedded bij zichzelf. Hè? Hij is vroeger embedded geweest bij soldaten, bij kamermeisjes, bij masseurs en bij Nederlandse gezinnen. En uh, ja, dat, dat onderduiken in de werkelijkheid, waar Krumberg zich dan als een, als een hele vreemde vogel tussen nestelt, dat levert natuurlijk een heel aardig beeld op. En dat zie je ook weer in, de nieuwe, in zijn nieuwe verhalenbundel, want dat embedded gaan bij die Nederlandse gezinnen. Dat komt ook voor in het slotverhaal uit die bundel... waarin de schrijver Arnon Grunberg wordt opgevoerd. Maar dan, dat is dan, dan natuurlijk de naam van een personage. We mogen dat nooit met elkaar gelijkstellen. Um, als hij in Polen is en uh, wordt rondgeleid door een Poolse... en vervolgens met die Poolse in bed terechtkomt... en vervolgens met de moeder van de Poolse in bed terechtkomt... en ze samen liedjes gaan zingen... en dat allemaal volkomen uit de hand loopt. Hij het tafelzilver meeneemt... en die mensen eigenlijk totaal in verwildering achterlaat. Ja. Uh, dat, dat kan wel eens het effect zijn... van de manier waarop Krumberg zich in de, uh, uh, in de wereld begeeft. Ontregelend. Hè? een van die gezinnen. Ja. Ik weet ook, hij is dat hele... Uh, project van het Embedded bij gezinnen, heeft ook wel klachten van de mensen opgeleverd. Ja. En daar geeft hij een heel, een heel mooi, ironisch beeld op in een van die verhalen. Ja. Die bundel heet Apocalypse. Ja, ja. En uh, in die bundel opent zich inderdaad een hele duistere wereld waarvan wij weten dat we daar allemaal in leven. Nog één stap en we sodemieteren in de afgrond. Maar de manier waarop Krumberg die wereld weergeeft, ontluisterend, messcherp en geweldig humoristisch, is toch wel heel fijn, dus we krijgen ons al het kwaad vrij door hem ingepeperd. Oké, okay. dankjewel. Uh, Onno Blom, informatie, Teletextpagina 260 en op onze website, nieuwsshop.nl. Goed nieuws voor de platenzaken. De vraag naar vinyl stijgt en stijgt maar door. Die ontwikkeling is al een tijdje gaande, maar de afgelopen tijd zie je de LP-bakken in de winkels ook daadwerkelijk uitpuilen. Dat is een aangename opsteker voor die winkels, die hun klantenkring de laatste jaren alleen maar kleiner zagen worden. Voor zijn boek Passion for Vinyl sprak muziekjournalist Robert Haasma met een gezelschap van DJ's, muzikanten, ontwerpers, platenwinkel-eigenaars en verzamelaars over hun onvoorwaardelijke liefde voor dat vinyl. Het boek vertelt ook de geschiedenis van Record Industry, de Nederlandse perserij waar al sinds de jaren 50 vinyl gepest wordt. Bij ons te gast zijn Robert Haagsma en Anouk Kreinders van de Record Industry. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Robert, zeg het maar even. Is uh, geluid geproduceerd uiteindelijk van vinyl mooier dan dat van de CD? Ten nou, jaar of te nee? Nou, als ik zeg mooier, dan levert dat altijd uh, gelijk enorme discussies op. Dus ik zeg altijd anders. Oké. Okay. Maar is het beter? <ittuyeavond> I ik vind het aangenamer. Ja, ja maar het, is, het blijft een hele persoonlijke keuze, hoor. He heb je ooit thuis uh, uh, tegelijkertijd een CD en een plaat opgezet Ja, vinyl, ja en dan aan mensen laten? Wat zeggen mensen dan als je dat doet? Nou, heel veel mensen ervaren euh, vinyl als warmer. Uh, het, het, uh, uh, het frequentiebereik van vinyl is net wat kleiner eigenlijk dan van CDs. Uh, van CDs is dat eigenlijk bijna eindeloos. En uh, ja, daardoor wordt het door mensen als wat, wat, wat klinisch uh, ervaren. Veel, en, mensen en we... zullen, sorry, veel mensen zullen zeggen, nou ja, vinyl, Jezus, je, je, dat, dat is toch een niche. Want uh, de, de cd's hebben het toch gewoon overgenomen. Ja, nou in zekere zin is dat ook wel zo. Uh, zoals het was, zal het ook nooit meer worden. Um, maar het is wel, uh, de, de verkoop ervan neemt wel enorm uh, ja. toe. Uh, en uh, overigens van, van cd's uh, neemt hij heel erg af de laatste jaren. En ook Reyners van de record-industrie, hoeveel platen maken jullie LP's? Uh, dit jaar denken we dat we zo'n 4 miljoen platen gaan persen. Dat is, dus dat, is, uh, dat is fors. Als je bedenkt dat er wereldwijd nog zo'n 40 tot 45 miljoen platen geperst worden... dan is 4% daar een uh, flink percentage van. En dat is dus niet altijd zo geweest. Toen die cd doorbrak, toen zakte die vinyl totaal in. Klopt. En ik begreep dat het met name de dancemuziek in de jaren 90 was... die vinyl in leven hield. Ja, ja wij, wij ons voortbestaan zeker aan de dance... aan de dj's die met de vinyl draaiden. Dat is helemaal weg. Het is inmiddels uh, mp3 en US... Stickjes en cd'tjes waar ze de wereld mee over reizen. En ik geef ze geen ongelijk, want je zout je een bruik aan die platenkoffer. Ja. Maar uh, ja, dat, dat, dat heeft ons uh, erdoor gehaald. Ge gesleept. Ons, uh, zeg jij. Je, ja, ja. Je identificeert nou ja, je helemaal met vinyl? Ja, nou, inmiddels <laughs> wel. Zeker na het boek. Um, ja. Nee, ja. Um, we hebben het ook uh, een aantal jaren wel heel zwaar gehad. Dat het echt een beetje erom er, er hing. Maar, uh, ja, de wederopstand. De consument, de gewone, ja, mensen zoals jij en ik, die kopen vinyl. Robert, wat, wat? is dat warme gevoel dat het bij vinyl uh, hoort? Want de mensen die dat nog thuis hebben, en inderdaad ja. een platenspeler hebben, ja, die houden er op een of andere manier ja, van. Ja, ik heb daar onder meer voor dit boek met heel veel mensen over mm -hmm. gesproken. En, en uh, bijna iedereen leidt tegenwoordig hetzelfde leven. Hè. Het is allemaal snel, snel, haastig, haastig. We doen allemaal tegelijkertijd uh, vijf dingen tegelijk. En heel veel mensen vinden het prettig om thuis te komen... met een plaat die ze net gekocht hebben. Even alles buiten sluiten, plaat opzetten, iets lekkers inschenken... En dan even twintig minuten genieten. Uh, en dan die naald genieten. heel langzaam ja. laten zakken tot hij de groef raakt. Ja, want het is toch echt die beleving. Uh, kijk, als je een cd opzet... vaak na 2-3 uur ben je al vergeten dat die cd opstaat. Want dat je draait ergens in een kastje. Of je, heel veel mensen draaien tegenwoordig uh, uh, van hun computer. Uh -huh. Dus dan zitten ze vaak toch ondertussen te Facebook of wat anders te doen. Oh. Zo'n plaat, je moet het toch een beetje in de gaten houden. Want nou, na twintig minuten is die afgelopen. Moet, moet, je, je, hem naald weer af, moet je hem omdraaien. <laughs> maar dan gaat het toch en, ook om geluidskwaliteit. Want ik bedoel, als je naar... Uh, uh, geluid uh, mm -hmm. luistert dat uit ja. je computer komt als je toch een beetje verstand uh, of in ieder geval een ja. behoorlijk gevoel hebt ja. dan, dan is het toch niet om aan te horen ja dat, dat, dat is ook zo dus, uh, heel, uh, het is dus ook vaak zo dat mensen die platen draaien die, die hebben ook wel vaak geïnvesteerd in, in goede apparatuur en uh, ja, vinden dat ook heel belangrijk maar het is, het is niet alleen de muziek mensen vinden het ook leuk om Terwijl ze aan het luisteren zijn, die, die, die hoes uh, ja. schoten hebben ja. om mee te lezen met de teksten, om gewoon ja, te genieten wel. van het artwork. Dat is natuurlijk nog iets anders hè. Dat, dat is helemaal een museum geholpen door die CD. Ja. Nog heel even aan uh, Noek. Want het viel mij dus op... dat er heel weinig vrouwen in het boek staan. Volgens mij is het natuurlijk Klopt. twee. Ja. Ik dacht, het is echt een mannending, dat vinyl. Yo. Ja, muziek denk ik over het algemeen niet een mannen ding. Muziek kopen. Hoewel uh, ik wel zie in platenwinkels dat er steeds meer meisjes van 18, 19, 20 ja. met het plaatje de deur uitgaan. Maar in de muziekwereld ook, want in het boek komen uh, vooral veel mensen aan bod die iets met muziek hebben uh, ja. als platenmaatschappij, als, als DJ. Uh, zijn het meer mannen dan vrouwen, ja. ja. ja. Maar nou goed, dat, is dus, dat geldt voor de hele muziekwereld. Maar ik dacht ook dat het idee wat Robert net vertelde, van, de, van, van, van dat dit dat ding, dat ritueel, dat we ja. zo'n LP in handen hebben met zo'n binnenhoes. Ja. Die dan altijd scheurt of scheef gaat. Ja, ja toch? Nou, maar het, het is wel wat Anouk al zei. Het, het is ook wat terecht hoor. Dat als je op de platenbeurs kijkt, er lopen heel veel, nou ja, meisjes noem ik dat dan maar. T tussen de 18 en de 25, die gewoon de leuke 2 uh, uh, d rockbands die willen daar het vinyl van hebben. Dus de... Maar we persen ook Katy Perry op het moment ja. op vinyl. Dus dat is toch echt wel muziek voor voor nu, voor, uh, jeugd en uh, ja, een heel breed publiek eigenlijk. Maar, gaat dat ja. vinyl ooit weer die cd's inhalen, denken jullie? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ook cd een niche gaat worden. Want laten we wel wezen, vinyl okay. is een niche. Uh, maar uh, nee, ik, uh, dat denk ik niet. Nee, dat zal gelijk... Ja, Hoeveel oké. mensen zouden er nog een pick-up thuis hebben staan? Nou, ik heb geen aantallen... Het staat in de, de, de kelder, volgens mij, die pick-up. Uh, ja, nou, het, ik hoor wel van, van, ook van audiowinkels dat de vraag naar draaitafels... Precies, dat wordt nog go toegangt. redelijk goed verkocht, hoor. Ja. En zelfs uh, gewoon grote winkelketens, die, die verkopen zogenaamde USB-draaitafels. Dus de platenspace die je gelijk in kunt prikken op je computer. Uh, deels om gewoon de platen te beluisteren, maar ook als je je platen over wil zetten... op. Uh, op, op je harderscheid. Nou ja, bij, bij jongeren zie je ook gewoon de, de, de, de picknick is met een picknickmand. En ja. inderdaad, zo'n zo'n zo klein ja. koffertje, waar ja. je de, ja, het dik Ja, Een heel charmant ja. koffertje nu ja. in allerlei kleurtjes ja. beschikbaar. Uh, die, die je gewoon thuis uh, neerzet op de grond. En je gaat er met allen heen ja. zitten. Ja. Ja. Wat zeiden mensen nou, is er een uitspraak die is bij je speciaal? Dat je dacht van, hé, hey, zo heb ik er eigenlijk nog nooit tegen aangekeken. Of dat vind ik wel heel erg te, te, uh, exemplarisch voor het boek. Oh, daar moet ik even goed over nadenken. Oh ja. um. Nou ja, omdat jullie zoveel mensen hebben geïnterviewd. Ja. Dus die... Nou ja, het toch om die beleving Het is een gaat. Ja, en en nou, Ik, een boek, ik, ik ja. zal één ja. voorbeeld noemen. Ik, ik werd, uh, toen ik uh, een beetje in mijn omgeving bekend maakte dat ik met dit boek bezig ja. was... en dat deed ik onder meer in een plaatzaak in Amsterdam... en die zei, je moet praten met een Braziliaanse zanger... Ed Motta. En ik had, moet ja. ik tot mijn schande ik nog nooit van de man gehoord. Maar hij is een ster in Zuid-Amerika. heeft overigens ook een aantal jaren geleden... wel op het noord Jazz festival gespeeld. Ik kwam uh, dankzij internet overigens... vrij makkelijk met hem in contact... En uh, hij vertelde mij dat, omdat hij heel erg groot is in Zuid-Amerika, Zuid hij uh -huh. meegedaan had aan een uh, reclame voor een uh, mobiele telefoon. En had er heel veel geld aan overgehouden. En omdat hij wel van de Nederlandse rookwaar hield, wilde hij een appartement kopen in Amsterdam. Als een soort uh, pierre-terre heet dat, geloof ik. Uh -huh. Hij was naar Amsterdam gegaan met een heleboel geld was in een platenzaak terechtgekomen... Te en in nog een platenzaak en in nog een zaak. En na twee weken had hij al zijn geld uitgegeven aan platen. Echt waar? En toen dacht ik van kijk, dat is de essentie van de echte <laughs> uh, verzamelaar. Apenlood. Ja. ja. En, en het raar was dat... Ik, ik vroeg nog heel voorzichtig van toch niet een beetje spijt. Uh, nou, nee, hij was dolblij met zijn platen. Want oh, dat is het, hè? <laughs> dat mensen het. willen, de mensen zijn dan ook op zoek naar een bepaalde ja. plaat en die moeten ze dan hebben en dat Ja, zijn. En, en dat, uh, da, en, uh, dat, dat oh, vind lekker. ik ook het leukste als je met mensen praat van mensen die gewoon uh, gewoon tien stappen verder gaan dan eigenlijk de meeste andere mensen. Uh, maar dat, dat, dat is gewoon die, die bezetenheid die topplaten dan oproept bij, bij mensen. Nou ja, en omdat het groot is. De teksten horen erbij. Het is, ja. Je kan het in je hand houden. Ja. Het geeft echt een gevoel. Ja. ja, misschien is een mooie metafoor dat uh, een MP3-astronautenvoedsel uh, is. En een plaat, een echt met aandacht uh, klaargemaakte maaltijd die je gewoon, uh, waar je van geniet. Prachtige metafoor. Precies, hartelijk dank. We spraken met muziekjournalist Robert Haasma en ook met Anouk Reinders van Vinyl Perserijen Record Industry. Het ging dus over het boek Vinyl for Passion. Ja, in het Engels is het. Zometeen kunt u nog luisteren naar Tros Kamerbreed. Dag. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... Ik zeg hello en na een uur zeg ik goodbye, want mijn gast is Joris Linsen. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1... Tegenwoordig presenteert hij Paradijsvogels, maar is hij er zelf ook een? Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. En natuurlijk over zijn band Karamba. Olé, Joris Linsen. De Overnachting, vandaag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle Kanten. Hey!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 Het ideale eindejaarsgeschenk 2013. De Boekenbon. Precies het goede cadeau. Ook voor de manager die voor inhoud gaat. Kijk op boekenbon.nl zakelijk. Combineer de slimste HR-ketel heel easy... met de slimste thermostaat Navit Easy. Kijk op navit.nl slash easy. Steun goede doelen die zich inzetten voor de leesbevordering. Kijk op boekenbon.nl zakelijk.